Drie uur Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het parlement van Cyprus komt vanochtend om 9 uur weer bijeen. Gisteravond zouden gestemd worden over twee wetsvoorstellen om de financiële crisis aan te pakken, maar om onduidelijke redenen ging die stemming niet door. Het eiland moet bijna 6 miljard euro op tafel leggen om in een aanmerking te komen voor 10 miljard Europese steun. De parlementsleden moeten onder meer stemmen over strengere wetgeving voor de banken. De eurolanden willen dat er uiterlijk maandag een akkoord is. In Canada zijn drie mensen omgekomen toen ze in het verkeer werden overvallen door hevige sneeuwval en harde wind. Op het stuk snelweg in de buurt van Edmonton in de provincie Alberta raakten zo'n 200 auto's van de weg. Twintig mensen moesten naar het ziekenhuis, tachtig anderen konden ter plekke worden behandeld. Elders kostte een kettingbotsing het leven aan drie mensen. Vanwege de gevaarlijke omstandigheden en vele botsingen waren delen van de snelweg bij Edmonton uren afgesloten voor verkeer.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 De advocaat van Sarkozy noemt de beschuldiging een onzin en wil het onderzoek stoppen. Sarkozy was onschendbaar zolang die president van Frankrijk was. Vorig jaar werd hij verslagen door François Hollande. fvv bondgenoten en Albert Heijn hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor werknemers van de distributiecentra. En daarmee komt een eind aan de staking die eind vorige week begon.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 Gewoon nog een hele lijst vragen die niet beantwoord is. Dus uh, mocht je een antwoord weten, pak dan snel de telefoon en bel 0800-1121. Bijvoorbeeld als je weet waar ons ga gas vandaan komt. En uh, Jos wil weten waarom brandstof duurder is in de vakantie. De uitdrukking geld over de balk smijten. Waar komt die vandaan? En zouden we ook geld geleend hebben aan Cyprus. als er 10% rente tegenover stond? Dat was ook een vraag van Joop. Hugo wil. Oh ja, nee, Hugo kwam met het verhaal over die lantaarnpalen. Dat is inmiddels beantwoord. Uh, en eens heeft... even Kijken. Uh, André wil weten waarom rode auto's verkleuren. En ik heb dat verhaal eerder gehoord, maar ik ben het weer vergeten. Dus mocht jij het nog weten, 0800-1121. Ook wil André weten wat voor opleiding je gevolgd moet hebben... om jurylid te mogen zijn bij de nieuwsquiz van de NCRV op Radio 1. Ja, iedereen kan rondlopen met een vraag. Er is echt uh, geen verschil in. Uh, maar ja, wat de vragen zijn, daar is dan wel weer verschil in. Robert wil weten waarom gapen besmettelijk is. En behalve via 0800 1121 kun je ook reageren via Nachtzuster. Apenstaatjeomroepmax.nl. Je kunt ook twitteren via Nachtzuster. En je kunt ook op de chat eventjes van je laten horen. Dat doe je door te gaan naar www.omroepmax.nl. Uh, slash nachtzuster en dan links in het, uh, in het overzichtje eventjes de chat aanklikken. Zo eenvoudig is het. Maar bellen is het makkelijkst. 0800-1121. En uh, je hoorde het net al eventjes van Robert, ik heb mijn schoenen uitgedaan. Ik heb nieuwe schoenen gekocht. Ik had wat geld over de balken gesmeten. En die zitten niet lekker. Het zijn rode schoenen en ze staan gezellig naast me hier op tafel. En dat deed me denken aan dit liedje van David Bowie die dan wel weer zegt dat ik ze weer aan moet doen. Dat is dan weer onhandig. Let's dance. David Bowie, ja, hij staat inmiddels voor het eerst in twintig jaar weer bovenaan in de Engelse hitlijsten. The Next Day, zo heet zijn nieuwste album. Maar ik draaide nog eventjes een, een ouwtje, omdat het weer zo mooi aansloopt op de uitzending. Let's Dance draaide ik. Cor, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo. Hallo. Astrid, eh, het vervolg op die eh, travestiet met die rode schoenen, hè? Oh ja, ja. Er komt een man, die komt breedlachend, komt die het politiebureau binnenstappen. En dan dus vraagt die agent, die vraagt hem, eens, meneer, uh, kan ik u van dienst zijn? Dan zegt die uh, man, hij zegt, ja. Hij zegt, mijn auto is gestolen. Dan zegt die agent, ja, maar waarom moet u dan zo lachen? Hij zegt, mijn schoonmoeder zat er naar achterin. <laughs> <Dat was het. laughs> Daar moest je even aan denken, toen je in het rode schoenen verhaal voorbij hoorde komen. <laughs> ja, het is. Wat was er nou van. Uh, vorige week was er iets aan de hand. Ik weet niet meer waar het was, maar er was een, uh, een man die uh, kreeg ruzie met zijn schoonmoeder. En uh, die schoonmoeder die wierp zichzelf voor op zijn auto. om hem uh, ervan te behoeden om weg te rijden. Ja. En die man die dacht: nou ja, ik ga gewoon rijden. Dus die is met schoonmoeder en al is die uh, weggereden. Maar die mevrouw is ook van de auto afgevallen en die, de, de was, de, die is daar wel bij gewond geraakt. Dus het was eigenlijk helemaal geen grappig verhaal. Maar op een of andere manier voelt het dan als een schoonmoedermop. Ja. Er zijn een hoop schoonmoedermoppen. Ja. Nou, ik, ik denk inderdaad dat, uh, dat het rode schoenen verhaal op deze manier mooi ten einde is gekomen. Dank je wel, Cor. Okay. nacht nog. Ja. Hoi. Uh, uh, ja. Margreet. Ja, daar ben ik weer. Hallo, heb je toch ja. nog even opgezocht? Ja, ik zit wel op de hand van mijn bed. Ja, ik kon het niet uitstaan <laughs> dat dus ik toch na de hand weer een mevrouw hoorde die wel wist wat de, uh, wat de uitdrukking uh, betekent, maar niet waar die vandaan komt. Maar ik zit met het woordenboek voor me, ja. het etymologisch woordenboek voor ook voor uitdrukkingen en gezegde. Kijk, en dan gaat het niet over de bak, over een bak waar ik net zo even iets van over hoorde van die schoonmoeder, maar over een balk. Ja. Uh, ik zal ik even voorlezen, dan is het heel duidelijk. Met de balk in deze uitdrukking wordt de balk die in stallen boven de ruif zit bedoeld. Als het vee gevoerd wordt, wordt er hooi in de ruif gegooid. Daarbij valt, daarbij valt wel eens wat hooi over de balk. Dat hooi kan dus niet meer als voer verdienen en is verspilling. Later sloop het woord geld in de zegwijze. Dat, dat is de antwoord. Oh. Wat vind je ervan? Vind je het niet leuk, Een leuk antwoord. Ja, ik zit even. Ja, het is heel anders dan dat ik dacht. Ja, dat is zo vaak met die uitdrukkingen. Joh. Dat is waar. Ja. Nou, dan ben ik blij, blij dat ik het weet. Dankjewel, Margreet. Ja, dankjewel. Goed dienst, Astrid. En nu en... nou hoor je me niet meer. Hoor, nee, vandaag. nu doe je ogen dicht, hè? <laughs> nu ga ik mijn ogen dicht doen, zeker weten. Dank Dankjewel. Dag. dag. Diana. Hallo, Diana. Diana. Ja, te woord kunnen staan. En uh, ja, uh, de vorige mevrouw die heeft me alle woorden uit de mond genomen. Ja, die, die wist het al van over de ja, balk smijten. Oh, je wilde ook eventjes over de balk ja, smijten. Dat was maar ook precies mijn verhaal ja, dat nou. uh, die balk en die ruis en zo. Kijk, ja. Nou ja, ja, nee, we wisten het al, maar toch bedankt dat je even belde, want ja, je weet het niet. Nee, ja, en jullie wisten het niet. En ik dacht, nou, ik, uh, ik heb het ook gevonden in zo'n woordenboek. Eh, ik vind het zo heerlijk als mensen midden in de nacht nog in woordenboeken zitten te bladeren. Dus dat is dan in ieder geval weer mooi meegenomen. Dankjewel, Diana. Dankjewel. Goedendag. Dag. Dag. Iwan. Goedemorgen, Nasprit. Goedemorgen, Iwan. Goedemorgen. Uh, ik, heb een, uh, ik heb complimenten van jou, voor jullie programma. Ja. Op donderdag luister ik altijd, altijd naar uw programma. Dankjewel, Iwan. Graag gedaan, dankjewel. En uh, ik heb een vraag aan jou. Ja. Ik heb begrepen dat jouw favoriete vakantieland uh, Frankrijk is, uh, Zuid-Frankrijk. Nou. Wow. Nou, ik durf geen nee te zeggen, want als ik... Oh, oh, mijn <laughs> haardvuur gaat uit. Oh, sorry, Iwan. Iwan, praat het ja. even vol. Ik ben... Oh, gelukkig. Er zit gewoon. Een... Er, zit een... er zit een stukje zwart in mijn haardvuur. Het klinkt heel raar, maar mijn haardvuur ging uit. Oh. oh, Hij gaat gelukkig weer aan. Ik word er... er even helemaal onrustig van. Sorry. Ja, nee, ik weet niet. Misschien dat ik dat een keer beweerd heb. Het zou zomaar kunnen. Ja. Oké. Okay. Maar ik vraag me af, waarom ga je niet Italiaans leren? Uh, nou, ik heb. T... Nou ja, Italiaans niet, maar ik heb uh, een. Um... Een poging gedaan om Spaans te leren. Dat is moeilijk, hè? Nou ja, omdat ik redelijk goed uh, Frans sprak. Uh, ja. raak je dan op het moment dat je Spaans gaat leren. raak je uh, raak je uh, uh, Frans kwijt. Ja, ja. En, en dat kan me best voorstellen. Dus toen sprak ik op een gegeven moment twee woorden uh, Spaans. En raakte ik mijn Frans kwijt. Dus dat, als ik nou ook nog Italiaans <laughs> toe ga voegen, volgens mij weet ik dan helemaal niet meer. Uh... Nee, probleem maar, maar, Schat, het is wel de moeite waard. Uh, ik hoor op je programma alleen maar uh, Nederlandse liedjes, ja. Engelse liedjes. Ja. En af en toe één keer uh, ja, per paar maanden een Duitse liedje. Ja, en, je uh, hebt gewoon gelijk. Op 8 maart. Ja. Uh, die dag van de van alle vrouwen, had ik een voorstel. Die had ik aan uw collega via de telefoon doorgegeten. Ja. Dat je zou, je zou die voorstel was om uh, Italiaanse liedjes en Spaanse liedjes voor alle vrouwen in Nederland te oh. draaien. Uh, ja. Nou, maar weet je wat het en... probleem is, Ivan? Ja, je spreekt het niet. Nee, en ik, ik, ik draai... Je maken. Nee, nou ja, dat inderdaad. Daarom. Ja. Ja. ja, dus het wordt ja. vrij moeilijk voor mij om naar aanleiding van een gesprek een Italiaans liedje te draaien, tenzij natuurlijk het gesprek over Italiaans liedjes gaat. Welke een link geven? Ja. Voor de volgende liedje? Ja. Iedereen kent in Nederland Bocelli. Ja. Andrea Bocelli. Ja. En iedereen kent, ja... ja. Uh, Pavarotti. Ja. Uh, iedereen kent uh, die liedje in Caruso. Ja. ja. Maar niet veel mensen weten dat die liedje uh, klinkt beter... als het uh, wordt door uh, Lucio Dalla gezongen. Ja, ik, ik kan met aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen... dat we dat niet in de computer hebben staan, Iwan. Jawel, uh, jullie hebben toch uh, YouTube. Wat zeg je? YouTube maken jullie geen gebruik van? Ja, maar nee, dat kan echt niet. Nee, want als ik dat dan weer via de radio een heel liedje. dat is er niet om aan te horen. Terwijl zo'n mooie Italiaanse. Kan ik niet gewoon iets van Eros Ramazzotti draaien? Want daar hou ik zo van. Och, iedereen weet, kent hier Eros Ramazzotti, Bocelli. Ik hoor de wanhoop in je stem. Echt. Echt. En uh, het is wel de moeite waard om één keer, één keer per maand iets ja. uh, wat Italiaans te draaien. Uh, ja, dan moet je gewoon, Iwan, dan moet je iedere keer bellen. Maar dan moet je wel met iets komen wat ik natuurlijk in de computer heb staan. Wat ik op hoge kwaliteit ja. uit kan zenden. Okay. Ja, maar genoeg kan ik niet in je computer uh, kijken. Ik... Nee, daar zit wat in. Um, even kijken hoor. Want als ik nu hier zo kan ik niet. Kunnen we, kunnen we... Lieve Max. Kunnen we hier via de computer iets uit YouTube draaien? Kun jij dat aanzetten? Moet het mijn computer... Dat is een ontzettend professioneel programma... waar het achter de schermen gewoon heel soepel geregeld wordt... zonder dat je er iets merkt als je naar de radio luistert. Ja. Vanuit mijn eigen computer of... Uh, ja, kan dat? Max, kijkt redelijk wanhopig. Vanuit jouw computer kan dat, Max? Kan ook niet. Dan moet je het even volpraten, Iwan, want we moeten nu even zoeken. En ik kan niet iets okay, anders gaan doen. Okay. En dan weer een Italiaans liedje draaien. Dat gaat niet. Ah, oh, mm. okay. <laughs> Ja. Het is niet anders. Jij begint erover. Goed, laten we dan vast... Terwijl Max probeert het technisch voor elkaar te krijgen... wat we dus nog niet met volledige zekerheid oh. weten of het lukt. Moet jij nog eens een keer zeggen, wie was de uitvoerende... van wie je het echt heel graag wilde horen? Lucio Dalla. En dat moet je ongeveer spellen. Van de, luitje, in de naam van die is uh, Zo, dat schiet lekker op. <hahaha> dat komt wel eens lastig. Ik geloof, maar het is wel die moeite wel. Ja, nou ja, maar, maar, maar, maar, maar, maar, kan het ons ook wat schelen? Het is niet alsof er uh, 80.000 mensen zitten te luisteren nu. Even kijken, Luigio. Lucio, Lucio. Spelletjes? Uh, Leontine, Utrecht, uh, Cornelis, Cornelis, uh, Otto. Nee, het is, het is met één C. Ja. Lucio Dalla. Ja. Caruso. En de naam van de liedje is Caruso. Ja. Even kijken, zo hopelijk. En dan heb ik hem hier, maar dan moeten we hem ook nog bij Max zien te krijgen, hoor. Mm -hmm. La la la. Ja, vertel dan even wat, Iwan. Vertel eens iets over Italië. Waarom is het zo verschrikkelijk mooi? Kijk, uh, uh, Astrid. Uh, ik kom uit Bulgarije. Ja. Ik heb. Uh, je komt niet eens uit Italië, Iwan. Nee, ik kom niet eens uit Italië. <laughs> maar. Ja. Dus, de communisme, weet we wel. Mochten we niet veel. Uh, Engelse liedjes op de radio horen, geen Amerikaanse liedjes, maar wel Italiaanse. Oh, ah yeah. ja. Yeah. Ja, It, yeah, Italia was niet beschouwd uh, door de communisten als een echte uh, uh, westerse land. En iedereen, niet alleen in, in Italian, Bulgarije, maar in de Oosterse wereld, uh, is uh, ontzettend verliefd uh, op de Italiaanse muziek. Ja, En die Italiaanse muziek is zo mooi, klinkt zo mooi. Omdat uh, de volksmuziek is ontzettend, zit ontzettend dichtbij bij de strada, bij de moderne muziek. Uh, daarom kunnen de Italianen uh, ontzettend, ontzettend mooie muziek maken. Kijk, nou dan heb je het in ieder geval een beetje mooi rondgepraat. Ik <laughs> heb ik ondertussen Lucio Dalla gevonden en Caruso? Uh, ik zet, ik, begin, ik zet hem even helemaal zo bij het begin, hè? Zo, even helemaal zo, echt helemaal... Uh, uh, ik ben ontzettend Oh, ik zet hem niet bij het begin, hoor ik net. Want dat doet mijn computer niet. Dan ga ik gauw mijn mond houden. Dankjewel, je Iwan. Dag, dag, doe, doe. dag. Lucia Dalla, Caruso. Qui dove il mare luccica, tira fuori, vide in luci immediato, Penso le notti là in America, Avanti al golfo di sole de en della bianca scia di un'elica, un uomo abbraccia una ragazza, sentì il dolore nella voce, si alzo dal piano forte, da si la voce, a quando vide la luna, de Sembro più dolce anche la morte guardo negli occhi la ragazza quegli occhi verdi come il mare poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare te io bene sai ma tanto tanto bene Gioieni sangwith the darkness Potenza della lirica dove mi dran in falso che con un po' di trucchi e con la mimica puoi diventare un altro Ma due occhi che ti guardano Così vicini e veri, Mi fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto picco, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. finisce ma lui non ci pensò poi tanto anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo accanto L-U-C-I-O-D-A-L-L-A Caruso heet het liedje. C-A-R-U-S-O. Zo, een stukje serviceverlening naar Iwan toe op de donderdagnacht. 0800 1121 blijft het nummer dat je gewoon kunt, uh, kunt uh, uh, toetsen. Of sommige mensen nog draaien als je iets uh, mee wilt delen. Leane van der Laan, goeienacht. Goeienacht. Hallo, zeg het eens. Nou, ik had een... Uh... Een antwoord van oh. waar komt ons gas vandaan? Uit ja. Groningen of uit Rusland. Ja. En ik heb mijn vader er even voor wakker gemaakt. En dat heeft nagecontroleerd in het lange gesprek met de vorige luisteraar. Ach, gossie. En hij zegt ook, het komt uit Groningen. Voor het grootste gedeelte. Waarom? Omdat al onze gasinstallaties erop ingesteld zijn. Op een, nou moet ik het even goed onthouden, een hoog octaangehalte. Ja. Waardoor... Um, dat is specifiek aan het, uit het gas uitslochten. En al onze installaties, van het kookstel tot de centrale verwarming, zijn rond daar afgesteld. Mm -hmm. En uh, daarom is het, het gas wat uit Rusland komt net niet geschikt uh, om door onze installaties gebruikt te worden. Hè, potdikkie! Ja. Dat erom als wij leeg komen te zitten, zal ik maar zeggen... dan zal niet alleen heel Nederland nieuwe gas moeten aanzien te schaffen... maar ook, ja, nieuw gas stelt. Oh ja, nou ja, als dat het ergste is. Het is weer goed voor de economie als we met z'n ja, allen nieuwe gas willen aanschaffen. Dat zou je inderdaad wel behoorlijk uit de crisis helpen. <laughs> maar het, werd, het ligt onge, on, waarschijnlijk aan mij... maar het was me niet helemaal duidelijk waarom je daar je vader voor wakker moest maken. Is dat de gastdeskundige bij jullie in huis? Nee, maar... Um, ik heb het er eerder met hem over gehad. En daarom dacht ik van, goh, laat ik eens reageren. En mijn vader werkt in de pompen oh. en de separatoren. En daar komt ook wel eens gas bij vrij, bij uh, dat laatste. En vandaar dat we het er een keer over hadden, over dat afhangen. En ja, en zo kwamen we er ook achter van Russisch gas Nederlands gas. En Nederlands gas heeft meer octaan. En daar staan wij op ingesteld. Ik, ik ben wel heel even dan, dan benieuwd hoe dat gaat. Want dan uh, loop je naar de kamer van je vader. Ja, serieus. Die ligt naast de kamer die naast te slapen. Ja? En ik werk zelf ook bij uh, een lokale omroep in ja? daar zelf nieuws. Ja. Ja. En daarom da luister ik altijd naar Radio 1. En ik dacht, ah, hier wil ik het antwoord op helemaal op kunnen vertellen. Ja. <laughs> het moet vader wel moet van er over ja. twee en over half uur alweer uit en die was niet zo heel vrolijk met mijn komst. <laughs> Maar, wat, maar dan maak je hem wakker en dan zeg je, pap, er is iets over gas op de radio. Ja, zo ging het wel. Het was eigenlijk wel een in de actie eigenlijk. Het is wel heel schattig. Nou ja, goed. Ja, maar ik, ik kan mijn moeder ook overal voor wakker maken, hoor. Nou, dat, ja, dat, dat heb ik met mijn vader eigenlijk. En nog meer met mijn oma. Maar dat, dat komt door de afgelopen vijf jaar met mij. En, maar goed, ik denk niet dat dat voor de gezellige nacht uh, waard is om te vertellen. Nee nee, nee, nee, nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik weet niet, ik, ik, het is altijd heel grappig. Als ik mijn moeder namelijk gewoon midden in de nacht wakker bel... dan, uh, dan, dan is uh, wat er ook gebeurt, ze, ze neemt gewoon op alsof het overdag is. Dat heb ik met mijn oma, maar daarentegen maakte mijn moeder een keer een fout... door te zeggen dat ze midden in de nacht wakker gemaakt kon worden... en een tafel van zeven op kon roepen dat ik nog op de basisschool zat. Dat had ze niet moeten doen. Ach. <lacht> Ik ga er wel vanuit dat ik toen ook die leeftijd had. Dus dat ook niet kon be, uh, ja, bevatten. Dat nee. in de nacht ook daadwerkelijk betekent niet ja. wakker maken. Ja, precies. Nou ja, ik vind het ook heel logisch. Ik ga heel even kijken, want kijk, mijn moeder wordt natuurlijk ook een dagje ouder. Die is, uh, die is inmiddels 75. Ik ga heel even kijken of die nog steeds enthousiast reageert... als ik er gewoon om uh, zeg maar twee voor half vier bel. Dat is heel grappig. En dan begin ik gewoon... ook. nou ben ik schuldig. Ja, het is jouw schuld. En dan begin ik over de verjaardag van mijn broer. En dan gaat ze, gaat ze gewoon een antwoord geven, moet je opletten. Ik ben zo benieuwd hoe dit af gaat lopen. <lacht> ze gewoon, en ze wordt ook een beetje dovig, dus soms hoort ze gewoon de telefoon niet. Ik hoop het. Ach. Hallo. Hi, mam, met Astrid. Dag. We hadden het over je op de radio. Oh? Ja, dus ik denk, uh, ik, denk ik bel je even. Oh. Gaat Maar ook. Want, wat ik had, mama, ik had Leane van der Laan aan de telefoon. Hoi. Zeg me niet. Nee, die ken je ook niet. Maar die mag dus niet eens s'nachts eventjes zijn vader wakker maken als er iets is op de radio. Oké. Okay. Ik zeg, nou, ik mag mijn moeder mag ik altijd wakker maken. Ja, ja hoor. Dus ik denk, ik doe dat even. <laughs> had je nog iets belangrijks morgen? Uh, ja, ik moet naar een vergadering in Alkmaar. Zie je, dus, mijn moeder, die is 75 en die moet nog gewoon overal vergaderen in de, door het hele land te maken. Wat is het voor vergadering, mam? Ja, dat is van, uh, van de Ouderenbond en oh. uh, dat gaat over een heleboel informatie over de huidige uh, toestand. Oh, <laughs> de een, oh, dat gaat over een heleboel informatie over de huidige toestand. Oh, ja. hé, hey, en mam? Ja? Heb jij al een cadeautje voor Paul? Ja. Wat dan? Ja, dat weet ik niet. Twee CD's. Die heeft Hetti voor me gekocht. Oh, dat is handig. Ja, hè. Doet Hetti <laughs> altijd. En je weet niet wat voor CD's. Nee, daar heb ik geen verstand van. Oh, oké. Okay. Dus je geeft hem gewoon het pakje en dan, of dan krijg je als je daar komt, krijg je het in je handen gedrukt en krijg dan geef je het. Pakje dan... en uh, dan, dan zit er een bonnetje bij wat ik aan uh, dat moet overmaken. Oh, handig. Ja, dat doet Hetti altijd. Is uh, wel jammer dat ze dat voor mij niet doet, want ik weet niet wat ik moet kopen voor hem. Oké. Okay. Hij, um, uh, hij vroeg iets met bloemen voor in de potten in de tuin. Nou, dus dat gaat altijd goed. Maar wat voor plantjes? Ik koop nooit plantjes. Wat voor plantjes moeten in de potten in de tuin? Oh, dan moet je gewoon naar een bloemenwinkel gaan en dan, dan moet je daar vragen wat op dat moment het beste is. Oh, oké. Okay. Doe, doe ik dat. En wat nou. de hele zomer bloeit. Ja. Leana, had jij nog een vraag aan mijn moeder? Nou. Ik vind u erg opgewekt klinken. Ja, ja hoor. Het enige wat ik... Ik zit hier echt vol, vol verbazing naar te luisteren. Dat het is half vier in de nacht en ik ben nog wakker. Um, en u wordt gewoon wakker, heel vrolijk. Het zit in een ja. familie. Geweldig. En het eerste wat ik wel denk van... Oh, we zijn mijn kinderen. Ja, mama. En dan denk ik gelijk... Oh ja, het zal wel dat als het achter de radio zit... Ik vind het wel eng hoor, als er s'nachts gebeld wordt. Oh. Mag ik u wat vragen? Ja hoor. Heeft u wel eens tegen Eline gezegd uh, wat oh, mijn moeder had gezegd over de tafels? Want dat ik als kind de tafel van zeven moest leren, zei mijn moeder heel stoer, je kunt, je kunt me midden in de nacht wakker maken en zeggen, zeg de tafel van 7 en dan kan ik dat doen. Alleen toen heb ik dat ook daadwerkelijk gedaan en dat was toch niet zo'n goed resultaat? <lacht> Dat is een moeder, hè? Die beloven altijd van alles. Oh ja, dat is waar. Maar, maar mama, kun jij de tafel van 7? Ja. <laughs> Hoeveel is 8 keer 7 dan? 56. Potverdorie, zeg. Kijk, dat is mijn moeder. Nou, zeer eens. de, de jonglid. Hé, hey, ga lekker slapen, mam. Ja. Wel Welterusten. Okay. Tot zaterdag. Ja. Dag. wakker. Ja. Oké, okay, doeg. doeg! Ja, ik blijf wel wakker. Nou, uh, nou ja, dus zo gaat dat met mijn moeder. Ja, dit is een beetje... Ik had echt werkelijk maar niet verwacht dat je daadwerkelijk zou bellen. Ik hoorde hem de keystone. Ik ga het al behoorlijk te lachen nu. Nee, maar stiekem vindt ze het ook hartstikke leuk. Dat ken ik. Ja. Radio maken is ook hartstikke leuk, precies. Dus als je dan een keer een kijkje in de keuken mag nemen. Ja, precies. He. Nou, nu ga ik weer verder met vragen en antwoorden hoor. Ja, dat is hartstikke goed. Ga gewoon Go genieten. Ik luister weer verder. Goed aan je vader hè? Dankjewel. Oké, okay, doeg. Koen Bloemberg, goedendag. Ja, Goedemorgen. Zeg ah. het eens. Um... Wij hebben hier nou, een clubje, nee, dat zijn meer uh, goede kennissen en vrienden van elkaar en via via kennen we ons elkaar. Uh, en dat gaat over van, uh, er doet nu een uh, gerug rond van, uh, er zou een of andere kruid zijn ergens uit Azië, China, India... Uh, en dat zou eigenlijk alles verwoesten. Van, uh, net als uh, wat je in Nederland wel eens hebt op de fietspaden van die vervelende boomwortels. Ja. Die alles zo omhoog drukken. Alleen dit zou dus eigenlijk ook gewoon uh, de, de wegen aan kunnen tasten. En zelfs wanneer het rond je huis zou groeien, dan tast het de fundering aan. Nou vraag ik mij af, ik heb daar nog nooit van gehoord, van zo'n kruis. En ik vond het zo ongelooflijk. Alleen, niemand die kent de naam. En ik heb op internet zitten googelen, maar ja. daar vind ik ook niks over. En dan heb ik gisteravond nog wel proberen te bellen naar uh, de beste man... Uh, die een heel mooi verhaal had over de hype en die alles wist van plantjes. Maar daar ben ik niet doorgekomen. Dus ik denk van nou, dan is dit nu mijn nacht om nog eens even alsnog de vraag te stellen. Ja, nou ja ik, vind, ik vind het een hele, een hele goede vraag inderdaad. Maar, ja, wat... want er werd een verhaal bij verteld van uh, er was uh, in Engeland uh, zijn er al een paar mensen geweest. Uh, die hadden dat, uh, die zagen een mooi huis te koop en die hebben die plantjes uh, of, of dat zaad uh, rond het huis gestrooid. Oh. En dan lieten ze nog een keer taxeren en toen werd er gezegd van, uh, ja in plaats van zeg maar uh, dat het uh, 2000 euro waard is, is het nu in één keer. Uh, uh, 110.000 euro waard. Omdat u met die plantjes rond het huis zit. Oh, omdat er uh, Aziatische rotzooikruid uh, groeit tussen de stoeptegels. Ja, ja zoiets. En dat vreet je fundering aan. En uh, uh, dat zou dus werken net als worteltjes uh, onder uh, de fietspaden... die uh, in oh, Nederland ja. soms uh, zo ja. hobbelig zijn. En ik, ik, ik vond het een prachtig verhaal. Alleen ik vraag mij af wat is hier van waar en zou iemand mij kunnen helpen? Ik denk van dat het niet bestaat, maar ik weet het niet. Maar, het, het niet. maar je, heb je nou een weddenschap met iemand over dat onkruid? Nee, nee, nee, nee. nee, nee Gewoon, uh, bel, ja, nee, oneenigheid. Nee, nee. Ja. Ik bel puur uit mezelf en, en, en, en dat ik zei van... Ja, onkruid, hallo. Uh, klim op, dat kun je ook als onkruid zien. Want als je dat één keer tegen juist aan hebt zitten, dan word je dat ook bijna niet meer kwijt. Oh ja. En, en op zo'n manier zat ik erover na te denken van... Nou, dat lijkt me sterk, van, uh, van, want uh, klim op, dat groeit ook wel uh, hard en... en, en uh, op zich is het een mooi plantje, ik vind niks mooier dan een rustiek boerderijtje met een, uh, een, een groen wandje eraan. Ja, nou ja, je moet inderdaad ook niet proberen om dat tussen je voegen uit vandaan te krabben. Nee, dan trek je de voegen ook mee. Ja, ja, precies. Ja, ja kijk, en, uh, op sommige manieren zat ik zo over na te denken van... Uh, Nee, ik vind dat wel, wel heel apart, van, uh, dat dat zelfs uh, dan, dan fietspaden en, en wegen kan vernielen. Nou, daar denk ik van, ja, dan is het echt onkruid. <laughs> nou, dat klinkt inderdaad als, een, uh, als, als, als onkruid, maar ja, ik, ik weet het niet. Dus ik zeg 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Koen. Ja, trouwens, ik had net uh, bijna zin in de pizza. Want? Je ja, draaide dat uh, liedje van <laughs> Andra Bocelli. <laughs> Daar krijg je terecht van. Van echt enorme zin in uh, Tortellini of uh, andere Italiaanse... Nee, uh, lekkere uh, calzone pizza. Oh, ja. Da, da, da, da, da. Pizza, calzone. Ja. Ja. ja. Nou ja, ik, ik hou het even hierbij qua Italiaanse muziek hoor, want ik heb iets anders moois. Oké, okay. en nou je een stekje van de Fuxia. Ja. <laughs> Bouw je die? Ja, als je dat zou kunnen, ja. dat zou ik een hele leuke vinden. Moet ik heel even kijken of dat erin staat onder ja, zuster nee, zuster. Want dat heb ik volgens mij wel eens eerder gedraaid. Dus volgens mij moet die hier in de computer staan. Ik zal heel even zoeken. Dat sluit wel mooi aan bij het klimopverhaal hè. Onkruid. Ja, en een stekje van de Fuxia. Ja. Daar zit wat in. Uh, even zoeken of die hieronder zit. Ik geloof dat ik hem heb, Koen. Oké, okay, nou het zou heel leuk zijn dat je hem uh, zo kunt draaien. Ik zal het eens dus even proberen. Dag, Koen. Oké, okay, doeg. Doeg. Willen we een stekje, een stekje, een stekje? Willen we een stekje van de Futsia? Heb u een plekje, een plekje, een plekje?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 Dan breng ik overal geluk. Ik geef een stekje van de fuck. Ik geef een stekje van de fuck. Zie Van de fuck. Fuck. Zie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 Gaan, dan breng ik overal geluk. Ik geef een stekje van de fuck. Ik geef een stekje van de functie. Van de fuk, fuk, zie ja.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 Met die blok hoorde ik. En Piet Reumer, hè? Ja, soms zie ik door de Reumers het bos niet meer. Ja, zuster, nee, zuster. En een stekkie van de Fuxia was dat. 0800 1121. Willem, goeienacht. Goeiel. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ik heb op een, een antwoord, op een vraag, geen antwoord op, over, over, die, over het onkruid van die meneer. Ja. Eh. Onkruid, er zijn planten die door de mensen niet, niet gewenst worden. Die worden verwijderd. En ik heb ook over die, over die wortels die naar boven gaan in de wegdek. Ja. Dat komt uh, waarboven in de wegdek daar zit zuurstof in. En de wortel begeeft zich altijd in de omgeving wat zuurstof is. En dan krijg je die ophoring van die wegdek. Ik zie jou die bobbels in die, in die, in die fietspaaien. Ja. ja. Daar, daar, daar komt door omdat de wortels, die hebben zo'n kraag... die door die wegdek omhoog. Ja, omdat precies. Omdat de zuurstof zit. Oh, oh. Onder, de, onder het asfalt zit dan nog ja, wat onder, zuurstof. Ja, onder het asfalt. En dan gaan het de wortels omhoog. Altijd... Op, dat is nou vervelend. Sorry, uh, Willem. Maar dat is, gebeurt soms hier met de telefoonlijnen. Richard, goedenacht. Hallo? Goeienacht. Goeienacht. Maak ik je wakker? Ja. Oh mooi. Wel, ja. <laughs> was een beetje in slaap gesukkeld. Uh, weet je nog uh, waarom je uh, me wilde spreken, Richard? Ja, dat weet ik nog, ja. Oh, dat is mooi. Zeg het maar. Dat was onze post, maar nou wil ik een plaatje aanvragen. Oh. Oh. Wat zeg je? Caruso. Ja. Ja. Ja. En dan wil ik uh, Caruso. Ja. You too met Pavarotti. Oh. Op het einde, einde, einde van het Latijn. Ja. ja. Ja. Weet je het? Ja, ik ken het. Ja. Maar je weet zo, dat zo, dit, zo. dit is geen muziekprogramma, hè? Nee, dat vind ik wel. Dus, um, dus het in, in, principe, in principe is het niet zo van, nou, uh, kun je even een plaatje draaien? Nee, dat, dat weet ik wel. Maar je kunt toch wel op de computer kijken? Ja, ik kan in principe. kan ik, uh, op de computer kijken. Kan ik wel. Ja. Hij zong... Uh, ja. Nee. Ja. Nou, uh, het spijt me, Richard. Ik kan er niet aan beginnen. Nee. Oké. Okay. Ja, het spijt me, maar soms moet ik ook iemand teleurstellen. Ja. Nou, wel terusten weer hè? Dankjewel. Uh, als het... Ja. Dag. Dag. Bono en Paaverot. Is dat Is there a time for keeping your head down, forgetting all worth your day? Is there a time for cool and lipstick, a time for cutting hair? Is there a time for high street shopping, to find the right choice to wear? Is she come? The Is there a time to walk for cover A time for kiss and tell? Is there a time for different colors Different names You find it hard to spell Is there a time for first communion A time 17. Is there a time to turn to Mecca? Is there a time to be a beauty queen? Here she comes. Passengers noemden ze zich, Bono en Pavarotti En je hoorde ze op Radio 1 bij Omroep Max, bij het programma Nachtzuster. 0800-1121, dat is het telefoonnummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Toos, Hupkens. Hallo, Nachtzuster, wat een je mooi. Je wilt toch niet een plaatje aanvragen? Nee, ik wil helemaal wel een plaatje aanvragen, maar... Ik had je af, ik had je voor een paar weken gebeld. Of nog iemand de uh, DVD of een opname ja. had liggen. Oh, dat is goed dat je belt, Toos. Ja, want ik heb niks van haar nee, gehoord. En dat ik klopt. heb het allemaal goed doorgegeven. Ja. en Ik heb nog gezegd van. Laat haar adres er, uh, ja. in, voor daar kan ik haar een vergoeding door nee, door, of maar, een bedankje. ja Nee, maar ik heb, dat, was, dat vind ik dan ook wel, het is wel verdrietig, maar het is ook heel erg lief van die mevrouw. Ik ben aan het zoeken wat haar naam ook weer was, want ik schrijf dat allemaal op tegenwoordig. Maar ja, het is nogal wat wat er voorbij komt zo in dit programma. Maar toevallig, uh, ik krijg dan één keer in de zoveel tijd uh, uh, alle post in één keer doorgestuurd van, uh, van de collega's van Max. En ik, ja. ik vond daarbij een kaartje van die mevrouw, dat was een heel erg lieve mevrouw en die, die had een heel kaartje geschreven met het spijt me zo verschrikkelijk dat ik die mevrouw teleur moet stellen maar ze heeft de video heeft ze uit de doos opgezocht en toen heeft ze even gekeken of het allemaal nog goed opstond en toen bleek er iets anders overheen opgenomen te zijn geweest geworden. Oké. Okay. Nou, dus misschien het... kun je daar nog een oproep doen... of ja. iemand het nog heeft voor één keer... en anders moet ik me de maar bij neerleggen. Ja, precies. Nee, ja, maar het ik is... denk, nou, ik probeer toch te bellen... misschien ja. is het iets fout gegaan. Ja, nee, het is goed. Nou ja, dat is het dus ook. Het is ja, goed dat dus, je even belt. Maar je was dus op zoek naar die show van 1 februari 2002... gepresenteerd door Loes Luca. Die ja. werd aangeboden aan uh, uh, Prinses Maxima en uh, Willem-Alexander. Ah, ja. hier. Kijk. Ja. ja, zie je. Um, uh, uh, uh, uh, die show die werd aangeboden, die werd uitgezonden de dag voor het huwelijk, en ja. daar zou je zo graag het beeldmateriaal ja, van ben willen ik al hebben. Ja, jaren probeer ik daar uh, achter te komen, en nu heb ik dat via jou gedaan. En dat was heel blij. Maar ja, ik kijk elke ja. dag maar in de brievenbeurs, maar er komt niks. Nee, het was mevrouw Van Engelen die haar naam eraan deed. Die echt nog is gaan zoeken. Want die had het op video destijds opgenomen voor haar kinderen, geloof ik. Ja. En die zegt van, nou ja, ik zoek het wel op en dan stuur ik het op. En die lieverd die is gaan zoeken. En die heeft toen nog zelfs dan een kaartje gestuurd om te nou, zeggen... Nee, helaas, het staat er niet Hai. op. Maar als er dus iemand anders is... Ja. Die, dat, uh, die het nog hebben, want je wilt het nog steeds graag hebben. Hè? Ja, altijd nog. Ja. Ja, ik zit, ik we kregen ook wereld. allemaal advies van mensen van beeld en geluid. Hè? Daar hebben ze ook nog een hoop. Ja. Dat is hier op het Mediapark. Maar ja, dat is ook altijd zo, Ik vind zelf altijd zo'n mijl op zeven om daar iets te regelen. Maar daar bewaren maar ja, ze een hoop. Maar wie weet is het daar nog te achterhalen. Maar misschien is er iemand anders die het toch nog heeft. Hè? Dat is, we zijn inmiddels weer. We uh, kijken twee, twee weken verder. In ja. zekerheid over, uh, nou komt het nog wel of niet? Ja, nou van mevrouw van Engelen komt het dus in ieder geval niet. Of je moet een nee. oude aflevering van Miami Vice willen hebben op video. <laughs> nee, nee, nee. Maar uh, als er nee, iemand ik ga je anders is. voor. <laughs> Iemand is die het nog heeft. Ik vond het zo'n geweldige show. En ik heb het door omstandigheden zelf niet op kunnen nemen. Nou, ik, nee. denk, ik kan het altijd via jou proberen. Precies. En we houden gewoon vol. 0800-1121. We blijven het proberen, Toos. Nou, en nog een bedankje voor de moeite voor die mevrouw. Nou, ja, dat oh. is wel lief. Nou, goed. Nou, we gaan weer op zoek, Toos. Goeienacht. Dag. Dag. Bob. Bob. Bob. Bob. Mm -hmm. Hallo? Hallo, met wie? Pub van der Ween. Hoe? Van der Vijn, Bob van der Ween. Oh, Bob. <laughs> ik, heb, ik heb een nieuws van het onkruid. Ah, nou vertel. Ik, nou, ik is dat niet op mijn boerderij, maar het is namelijk zo. Er staat hele, hele vieze gouden zwarte gif. En is dat, is, dat is alles Ja. Yeah. Alleen je kan je dat particulier niet kopen. Je oh. kennen alleen de boerderij en de hoveniers. En want dat is wel zo vies. En dat brandt alles is. Hoe oh ja. de raad gebruikers zijn, nou verder weet ik het niet, dus, maar uh, ik weet wel dat ze het hier gebruiken. Dus je, de, je bedoelt van als je echt zit met, uh, met onkruid uh, wat je huis aantast, dan moet je dat hebben? Ja, maar ja, je krijgt dat niet. dat is alleen een voor, voor boeren en, en want het is, dat is volgens mij zo, zo, nou, zo slecht. Als je nou de neemt, dan slok de neemt, dan overleef je het niet. Nou, zo heel eerlijk is het, ja. Nou, toch dus bedankt. Het is, het is echt een allesverdelliger hè Oh ja. Je moet het kijk, met water een beetje aan lingen en zo en dit dat heb je met, met brandwetels ook. Maar dat, die gif is dan niet zo sterk. Je je ook met water aan lingen. en je, die gooi je zo'n zo zo flitspaar, nee, zo'n grote ding is dat je, je op je rug hangt. Ja. En, nou, maar dat bestaat wel hoor, want alles, alles gaat echt, alles gaat, alles gaat verbrompen gewoon helemaal. Ah ik ken het ook, of je moet bij een boer in de buurt wonen en dan vragen misschien meer ja, niet iedereen doet het want nee. je weet nooit wat je ermee gaat doen natuurlijk nee precies ja maar nou ik, even helpen uh, toch bedankt oké okay. hey. en een goeiedag nacht nog Bob ja oké ja, oké okay. okay. ja. <laughs> dag Richard goedemorgen Robbert goedemorgen bedank je wel hè, voor voor, voor uh, Caruso ja en voor uh, en voor Pavarotti. Ja, precies, ja. Ja, nou, graag gedaan. Nou, heerlijk. Ja, ik heb tranen. Maar, maar als ik dan nog mag... One. Van U2 zeker? Ja. Ja, nee, ik moet er nou echt mee ophouden. Want weet je wat het is? Zo je deed het wel, hè? Wat zeg je? Je deed het wel. Ja, ik deed het wel, maar ik kan niet aan de gang blijven. En helemaal niet met eerst Bono en dan nog eens een keertje U2. Want dan doe ik echt niemand meer een plezier, alleen jou. Nou, ik ben toch, toch niet niemand. Nee, dat is waar. Maar ja, ik moet straks om 4 over 4 ook al een discoplaat draaien. En er is op dit moment overal muziek op de radio. En nergens gewoon lekker gebabbel. Dus als ik de hele tijd maar muziek ga draaien... dan kan ik net zo goed een muziekprogramma gaan maken. Want het is, is, is toch erg mooi. Dat is wel waar. Liefde. Nou, ik denk er nog even over na. Ja, ik ga, ik ga het gewoon doen. Nou, dat weet ik nog zo net niet. Nou, ik wel. Oké, okay. nou dag Richard. <laughs> Hoi. Doeg, Willem. Willem. Willem. Heet die, hij heet die natuurlijk helemaal geen Willem. Nee. Hé, hey. hey, <laughs> het zou ook heel raar zijn als je ouders jou Willem hadden genoemd. Ben ik er? Ja, hallo Diane. Hi. Hi. Nou, daar ben ik weer. Nou, zeg het eens. Ja, nou, ik had, uh, ik had je net al gebeld en toen dacht ik van... En uh, dat uh, uh, uh, uh, was toen... Uh, uh, Over de balk smijten? Ja, yeah, precies. Ja. Yeah. Maar ik heb, uh, ik heb een vraag bedacht. Ook. Oh, nou, dat is mooi. Vertel. Mijn 24-jarige dochter... Ja. Eh, uh, woont sinds een jaar buiten huis. Ja. Met een vriendje samen. Oh. En dat is uit. En nu uh, zegt ze van, uh, nou, dat zei ze niet, maar dat bied je dan aan. Ja. Nou, en die komt weer thuis wonen. Ja. Nou, ik wilde eigenlijk, mijn vraag is, hoe pak ik dit aan? Nou, ik zou zeggen de kasten uitruimen. Uh. Mijn kasten? Ja. Waarom? Nou, lekker thuis laten komen. Ze is 24. Gezellig toch? Ze is 24. Ja. Um... En kan ze mooi uh, uh, stofzuigen en uh, nee, aardappelschillen. Dat... Ja, nou, dat, deed ze, dat heeft ze nog nooit gedaan. <laughs> maar serieus, Diane, er komt dus een moment dat je blij bent dat je dochters het huis uitgaan? Ja, dat was echt? ik eigenlijk wel. Oh, oh ik moet er echt niet aan denken. Nee, maar hoe oud zijn jouw dochters dan? Uh, vijf en zeven. Ja. Schillen ook zelden aardappels, moet ik zeggen. Ja, Nee, Astrid, dat snap ik wel, maar... Um... Mijn dochter is dus tot de. Ze heeft tot de 23e hier in huis gewoond. <laughs> Ik hoorde wanhoop, ja. <laughs> uh, die man waar ze toen mee ging, ja. die heeft negen maanden hier ook in huis gewoond. Ach, toestand. Ja. Oké, okay, Diana, ja. het nieuws komt eraan. Ik moet een, een, een, een vraag hebben. Wat is de vraag? Hoe pak je het aan met je 24-jarige dochter die wil thuis weer wonen? Ja. Maar eigenlijk bedoel je, hoe zeg ik nee? Nee, nee, oh. ik kan geen nee zeggen. Hoe, oh. hoe, hoe, hoe ga ik haar weer integreren in, mijn, in, in ons huis? Oh. In mijn huis. Ach, ach, lieve schat. Oh, wat een toestand. Mag ik blijven hangen? Tot dat... na het nieuws? Ja, dat mag. Dat is, dat is wel al over tien seconden. Ja, waarom? Nou, blijf hangen tot aan het nieuws dan. Ja, doe ik. Ja, tips voor Diana. 0800 1121.